Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. GroenLinks roept de minister Leers op... om voorlopig geen verwesterde Afghaanse meisjes uit te zetten. Kamerlid Dibi is geschrokken van de dreigende uitzetting... van twee Afghaanse zussen uit Hengelo. De meisjes van 15 en 18 wonen al negen jaar in Nederland. De afgelopen dag is op hun school, het Bataafs Lyceum in Hengelo... actie gevoerd tegen hun uitzetting die mogelijk dinsdag begint. Een dag later praat de Tweede Kamer over de uitzetting... van verwesterde Afghaanse meisjes... naar aanleiding van de kwestie Sahar. GroenLinks wil dat de uitzetting van de meisjes uit Hengelo... in ieder geval wordt opgeschort tot na het debat. De Amerikaanse regering heeft Syrië opgeroepen... geen geweld meer te gebruiken tegen demonstranten. De afgelopen dag vielen volgens mensenrechtenorganisaties... 70 doden bij betogingen tegen president Assad. Ze zouden zijn omgekomen door politiekogels... en door het inademen van traangas. De oppositiepartijen in Syrië eisen dat de baatpartij van president Assad... de alleenheerschappij opgeeft. De brandweerkorpsen in Drenthe zijn vanavond uitgerukt voor een grote heidebrand. Bij het dorp Heiken in de buurt van Beilen branden bijna drie hectare af. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aangrenzend bosgebied. Boeren hielpen de brandweer met giertanks met water. In Drenthe geldt vanwege de droogte code oranje. Dat betekent dat er een flinke kans op brand is. In België geldt nu in twee provincies de code rood. Woensdag werd de hoogste alarmfase al afgekondigd in Belgisch Limburg en de afgelopen dag is daar de provincie Antwerpen bijgekomen. FC Twente staat weer aan de leiding in de eredivisie door een overwinning op ADO. Twente heeft nu weer drie punten voorsprong op PSV en vier op Ajax die allebei zondag in actie komen. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen opnieuw veel zon en weinig wind met maxima van 21 tot 26 graden. In het zuiden morgen kans op een enkele bui. Ook de paasdagen blijven vrij zonnig en droog. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. The first time. Van Zandvoort, ook op internet. www.zfmsandvoort.nl Fine when we come in with this ring